In het zuiden van Noorwegen, bij Stavanger, is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse minibus met tien mensen erin. Negen mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn allemaal Nederlanders. Het busje zou over de kop zijn geslagen. De speciale VN-gezant Kofi Annan overlegt met de Russische president Poetin over Syrië. Annan wil dat de Russen meer druk zetten op het Syrische regime om te stoppen met het geweld. Vandaag waren er in de Syrische hoofdstad Damaskus opnieuw hevige gevechten tussen regeringstroepen en opstandelingen. En volgens de BBC verplaatsen de gevechten zich steeds meer naar het hart van de stad en het regeringscentrum. Er lijkt wat minder animo te zijn voor de Vierdaagse in Nijmegen door de slechte weersverwachting. Er zijn minder dan 41.500 startbewijzen opgehaald, terwijl 45.000 mensen zich hadden ingeschreven. Om 4 uur gaan komende ochtend de lopers van de 50 kilometer van start. Volgens de weermannen blijft het tot zeker 9 uur regenen. Dan het weer, een groot deel van de nacht regenachtig. Overdag veel bewolking, vooral ochtends nog wat regen. Smiddags droger, met vooral aan de kans op zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Strupsteen, Strupsteen, Strupsteen, Strupsteen. Goedenacht. Ik weet niet of u wel eens op het Ploegfestival bent geweest in Bergeijk... maar ik was daar gisteren. Het is echt een heel leuk festival. En toen hoorde ik onder meer dit liedje. Zingen, is over, tis verdonk. Ze wonden in een huis, knakteraf en ze dronk te veel. Ze stonk tegen de wind in, en er de hund, die stonken mee. Maar sis die klaagde nooit, sis die waren te vrede. Ze las nooit de krant, want dan lezen has het land en de mensen zijn er al. Er is mee sisse wat aan de hand, en als zo'n snukken gaaf, dacht bij uw eigen ba. God weet hoe lang dat in de smerige jas gezeten had. Het was op een donderdag, toen de imus zijn beklag bij de blies want de hun die ging zo te keer in dag de opheueren maakten er werk van en hij stuurde een agent de grond die vond toen sis verdonk, ze was al dagen dood het kwam in de krant en de mensen braten schand. hoe kan zoiets toch gebeuren ach wan wereld ach wan land en Onder ze tussen het keukengordijn. Zeventien erelakjes, pipermuntjes, netjes op een rij. op dat ploegfestival werd er echt gejuicht door heel veel mensen. Het was daar om 12 uur s ochtends of nou ja, net begin van de middag, dus al heel erg druk. Omdat Gerard van Maasakkers daar optrad met, met de mensen van vroeger. 35 jaar geleden ongeveer is hij begonnen als, als zanger uh, met Brabants repertoire. dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Ik heb hier de, de, de platenhoes voor me. Gerard van Maasakkers <lacht> is een van de weinige mensen op de wereld waarschijnlijk... die er 35 jaar geleden ouder uitzag dan nu. Met een, met een hele, met foto met een, met een baard. Hij heeft nog steeds een baard, maar nu een heel gesvanieerd baardje. Toen was het een beetje Wild, anders. Hè? Ja, met een wilde baard. Maar, maar Gerard speelde daar. Alle nummers van de, de allereerste cd, komt er maar in. LP. Met, uh, LP, ja, toen was ja. de zo. Ja, Het woord, woord cd bestond nog helemaal niet. Met de mensen die daar ook op meespelen. Ja. ja. Er zaten heel veel mensen daar achter jou en om je heen. Ja, weet je, als je een plaat maakt, dan... Um... Dan vraag je per maar vraag je er mensen bij. Uh, je, denkt, je denkt, nou, dat is een mooi instrument, wie kan dat spelen? En dat is een vriend die graag meedoet, wat kan ik hem laten doen? En um, nou, iemand van die mensen kwam op het idee om, um, om al die mensen een keer bij elkaar te halen als een soort reunie. En dat, uh, daar een optreden van te maken. Frank van Ham was dat, uh, de accordionist in, het, in de Club. En, um, dus er zaten al die mensen en sommige mensen hadden maar bij één liedje iets te doen. Maar ja. ze hebben wel uh, veel plezier gehad. Ze zaten er wel. Ja. ja, het was mooi. En die mensen waren er ook. Hè. Er waren hartstikke veel mensen al om te houden Dus hartstikke uur. druk. En we hebben begonnen te spelen en de zon brak door. Ja, en we waren jullie klaar wilden en op begonnen te en, regenen. Ja, dat was voor jullie leuk, maar ik ben er nog even gebleven. En dat was uh, tamelijk hard aan het regenen, inderdaad. Nogal. Maar het was wel wonderlijk, ja. ja. En, en die liedjes hè, van die allereerste LP, kende je ze nog? Uh, dit, bijvoorbeeld, Is Verdonk, dat is een liedje wat ik nog altijd zing. En uh, dat is een ander liedje, Heegouder mee. Dat is mijn, uh, eigenlijk mijn bekendste nummer, het aller alleroudste nummer. Wat ik anderhalf jaar daarvoor al had geschreven. Daar is het allemaal mee begonnen. En dat was meteen ook het bekendste nummer dat je ooit gemaakt? Hebt. Ja, dat werd door Omroep Brabant. Je uh, begon het toen net, als regionale omroep, uh, werd het opgepikt. En dat werd meteen uh, de herkenningsmelodie van een, uh, van een toeristische rubriek. Hé, hey, ga je mee? Hé, hey, ga er mee? Mm -hmm. en, en de andere liedjes, daar heb ik nog wel even op moeten oefenen. Maar het is raar, want als ik die dan ging zingen bij de repetitie... dan zaten ze nogal ergens ver weg op de harde schijf. Maar en voor dan... het duurde even voordat ze weer wat dichterbij kwamen? Nou, ik heb het wel eens vergeleken met dat je over een, uh, een rode loper loopt... die net voor je wordt ontrold. En dat net op tijd wist ik weer precies wat de volgende zin was. Terwijl ik het overzicht nog niet had waar die loper zou eindigen. Mm. En dan was ik helemaal op het einde. Dan keek ik om en denk, verrek, ik ken heel dat liedje nog. Dus ik heb ze zelf geschreven, dat scheelt veel. Ja, dan komt het wel weer boven. Ja. Maar die mensen die daar waren, die kenden die, kenden die, die, die liedjes ook nog voor belangrijk. Ik had het wel zongen... een beetje opgejut hoor. Ik had via Facebook gezegd, uh, ik kan op mijn website zijn alle teksten en oefen ze maar vast of neem ze mee of zo. Ja. Maar uh, ik vond wonderlijk hoeveel mensen al die teksten van buiten kenden. Prachtig ja, het, was het om te zien. Het bleek een goed idee geweest te zijn ja. om dit te gaan doen. En uh, je hebt de CD of de, de hoesten weer eens bijgepakt. Wat vind je er nou er in, zelf van die foto? Of, als je daarnaar kijkt? Ja, ik vind het. Uh, ik vind het is heel leuk, want het is gemaakt door een goede vriend van mij van toen, Peer van der Kruis. Hij is niet meer onder ons, maar we hebben een... een, een... Mag ik even één ding tussendoor zeggen? Ja? Als mensen nou snel even op de web, webcam gaan kijken, dan kunnen ze hem zien. Oké. Okay. Ik hou hem op. En dan zien ze mij dan ook erbij? Ja, ze zien jou erbij, ja. Zou ja, even, nu. even naast elkaar? Waar zit die webcam? Ik weet niet of er al... We ja, oh, nou, ja. zijn, zijn misschien te snel. Moeten we straks nog een keer doen. Ja, dat doen we nog een keer. Uh... <laughs> maar uh, ja, toen, toen vond, ik het, vond ik het een mooie hoes. Ja, nee, nog steeds hoor omdat hij heel sober is en uh, heel veel uh, hoe ze toen, En zeker als je een dialect zong. Die hadden dan meteen oude boerderijtjes en uh, nostalgische dingen. En dat, dat wou ik allemaal niet. Gerard van Maasakkers is tot twee uur vannacht te gast in Casaluna. Blijft dus lekker ook tot twee uur. Gaat okay. allemaal liedjes, of nee ik weet niet allemaal. Het klinkt alsof we niks anders gaan doen. Maar hij gaat zeker een aantal liedjes uh, live spelen. We gaan nog een, een nummer van Benny Jolink laten horen. Een nummer van Gerard van Maasakkers. Ja. Maar dan in het Achterhoeks. Gezongen door uh, Benny Jolink. Dat is ook hartstikke mooi. Oh, normaal. Ja, precies. En um, nou ja, Tot twee uur dus. Als u meer informatie wilt hebben over deze uh, aflevering... of als u even naar onze webcam wilt kijken... kan dat via radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En morgenochtend is dit gesprek daar ook al terug te luisteren. En ik wijs ook nog even op de Casa Luna Facebook-site. Want daar komt ongetwijfeld nog een foto van Gerard... met die plaathoes, denk ik, dan maar te staan. Ehm... Um, hoe, hoe begon het eigenlijk? Want, want uh, dit was jouw allereerste LP. Mm -hmm. Dat is bijna vijf, of dat is zelfs ruim vijf. Nee, wat was het? Ja, Ongeveer 35 um, jaar geleden. 35 jaar geleden, in 1977, was ik afgestudeerd aan de Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Arnhem. En daar was ik al aan het schrijven. Um, en hega de mee, waar ik over vertelde, heb ik geschreven tijdens een soort uh, stageopdracht. Ik moest uh, in het Nunesbroek, een bos bij ons in mijn geboortedorp. Moest ik inventariseren hoeveel uh, wilgen en populieren en elzen en allerlei verschillende soorten bomen er stonden. En dat vond ik zo'n saai werk, want ik kon wel zo met een beetje natte vingerwerk zeggen, nou 80% populieren. Dus toen schreef ik samen met Thijs Maas, uh, een van de mensen die ook gisteren op het podium zat. Uh, waren we daar aan het inventariseren en voor de lol waren we een beetje aan, aan het zingen. En toen kwam daar in één een de mee uit. En dat heb ik toen gemaakt en geschreven en dat was het begin dus op die school, ik heb mijn diploma gehaald vraag niet hoe, was ik al volop aan het schrijven en, en altijd in had... Brabant daarvoor heb ik wel in het Engels en in het Nederlands geschreven maar Brabant met dat hega de mee was echt meteen van nou heb ik iets ontdekt wat helemaal voor mij is en uh, andere mensen vonden dat ook dat het helemaal bij mij paste dus het was meteen het is nooit een hit geweest maar iedereen kent het liedje en dat Brabants is ook nooit meer overgegaan. Want waar, waarom paste dat zo goed bij jou? Ik waarom heb wel dat altijd nog Nederlands gezongen hoor, maar het paste zo goed bij mij omdat ik pas op school Nederlands heb geleerd. Dat is eigenlijk mijn tweede taal. En wat ik mooi vind aan Brabants, we hebben voor allerlei uh, gevoelszaken hebben we geen woorden. Je kan in Brabants niet zeggen: ik hou van jou. Dat wat, moet je of doen of op een andere manier zeggen. Wat, wat zeggen ze dan? Niks. Uh, wat zeggen jullie? Niks. Nee. En dat is, uh, maar een liefdesbetuiging is niet in woorden te vatten in Brabant. Uh, ja, maar dan, dan is het dus voor mij um, de uitdaging... om dat dan tussen de regels door duidelijk te maken. Of met andere woorden te zeggen. Maar je zegt, je valt niet op de knieën en ik hou van jou of zo. Nee. Maar het bestaat ook niet in die taal. Nee, uh, er is geen Brabants voor. Hou ervan, wordt niet vertaald. Je, je zegt het wel, um, maar dan, is het, dan praat je Nederlands. Oké. Okay. En dat is toch alleen maar lastig... Dat je er geen woorden voor hebt. Ja. Kan je op allerlei manieren duidelijk maken. Ja, dat, dat wel. Maar in een liedje op, lijkt het me. Ja, maar dan is het juist leuk om, om het op een andere manier uh, woorden te geven. Zodat je, je niet... Het kan ook heel afgekloven zijn. Hè? Ik hou van jou. Dat is ook een, iets wat je heel makkelijk zegt. En als je het op een andere manier zegt, dan moet je er meer moeite voor doen. Goed, hoe zeg jij dat dan tegen iemand? Ik heb het niet zo vaak gezegd. Ik, ik liet het meestal merken. Ik heb het ook wel eens gezegd, maar dan praat ik dus eigenlijk Nederlands. En mijn vroegere partner praat dat... ook in Brabants. Dus ik moet ik opeens wel... aan een liedje van jou denken: dat gaat over Noem me nog een keer Marie. En dan zegt ze, uh, ze heeft ja. hem nooit gezegd hoeveel ze van ja, hem precies. houdt. Nou, dat. dat werd in Voor Mekaar Zorgen vertaald. Ja. ja. Dus de repertoirekennis, ja. hè? He? Ja, heel goed. Een liedje over mijn moeder en mijn vader. Ja. ja. Dat is een mooi liedje trouwens. Maar, uh, dus zo gaat dat. Ja, maar dat is een dat beetje mijn... een hele, een hele een, een bijna zakelijke manier van, van elkaar houden, toch? Nee, als je voor elkaar zorgt, als je lief bent voor elkaar, als je elkaar als je er voor elkaar bent, dan vind ik geen zakelijke manier. Maar ja, zakelijk is een zaak dat het ook niet goed goede woord. Maar het is niet gepassioneerd. Ja, dat kan ik in het geval van mijn ouders niet zeggen of ze echt gepassioneerd waren. Maar ze hebben zes kinderen gekregen, dus <laughs> ze hebben het wel bewezen. Ja, ik stoor ook achter. En jij zei net, ik, ik zeg het ook niet vaak tegen mensen. Nee, nee, het is niet iets... Ik vind dat het ook te passend onpas wordt gebruikt. En dat is wel weer het mooie van... Uh, als je dan geen tekst voor hebt, dan laat je dat merken. Of je, je, je verbloemt het, of je omkleedt het, of... Uh... Ik vind het vaak nog wel een platgetreden pad. Ik hou van jou. Huh. Heb jij enig idee hoeveel liedjes je gemaakt hebt? ik denk stuk of nou ja ik heb ik heb 14 platen gemaakt LP's en CDs nou maal 12. dat is uh, wat is dat uh... dat is 120 plus 48 is 168 ja en er zitten een paar vertalingen bij dus haal daar wat van af 150 of zo denk ik ja. en eentje daarvan won de Annie M.G. Smitprijs dit jaar ja dat dat is mooi sowieso maar dat is na 35 jaar ja nou ja, is hoe dat dan ook. Nog mooier misschien? <laughs> nee, ja, ik, weet, ik, ik, ik zit al opeens te bedenken. Dat, maar maar um, dat is voor het liedje zomaar onverwacht. Ja. Toen je het schreef, wist je dat dat een goed nummer was? Een prijsknalder zou zijn? Nee. Nou, ik, dit is een heel persoonlijk liedje. Daardoor was het ook heel dubbel om daar een prijs voor te winnen. Um, en ik voelde wel zelf dat, dat het... Uh, dat het nogal raak was wat ik had geschreven. Maar ik kon er niet helemaal afstand van nemen... omdat ik er te dik bovenop zat. en het te veel mijn eigen verhaal was. Waaraan voelde je dat het goed zat? Dat het mij zeer ontroerde als ik het zong. Dat het mij heel veel deed om het te zingen. Maar dat kan ook zijn omdat het zo persoonlijk is. Dat kan, ja, maar op den duur bleef dat nog steeds ontroeren. Ook al... Als je het maar vaker doet, dan gaat dat persoonlijk er een beetje vanaf. Dan wordt het gewoon een, een, een iets wat je goed moet doen. Dan doe je dat ambachtelijk. En als je dat ambachtelijk doet, dan neemt je nog mee... neemt je nog te grazen, zal ik maar zeggen... dan, dan is er wel iets aan de hand. En, uh, de muziek is overigens niet van mij, die is van Egbert Dirks. en uh, die muziek maakt het ook wel heel makkelijk om er iets heel moois van te maken. Ja. Uh, we, gaan dit, we, we gaan dit nummer zo uh, draaien. Uh. Uh, maar misschien wel goed om van tevoren dan uh, toch even dat verhaal te horen... Want het is dus heel persoonlijk, het komt recht uit jouw eigen leven. Ik ben, um, uh, ik had 25 jaar een relatie. Vijven? 25, Vijfentwintig, bijna. En precies een jaar geleden, nu hebben we besloten om daar een punt achter te zetten. Mijn vriend en ik. En dat hing wel een beetje in de lucht. Er was al een ander, enzovoorts. En... En ik heb dat geschreven eigenlijk een paar dagen voordat ik wist dat dat zou gaan gebeuren. Het was nog niet gebeurd? Nee, het was er niet uitgesproken. Het moest, alleen, het moest nog gezegd worden. We moesten het nog aan elkaar uitspreken. Heb je het niet met dat liedje gezegd dan? Dat heb ik geprobeerd, maar dat ging niet. Dus je hebt het wel gezongen ja, toen? met horten nou. en stoten. En, en in welke zin ging het niet? Ja, emotioneel. Te... Uh, dat vond ik heel moeilijk. Sowieso moeilijk om één op één, zelfs voor jou, zo nu een Hoezo liedje zelfs, te zingen. Je... <laughs> Juist voor jou. Die... Maar toen was dat, ja, niemand had het liedje nog uitgehoord. En ik liet aan hem horen en probeerde het te zingen zonder begeleiding. En dat ja, was pittig. En hoe reageerde Wim? Het was een weekend waarin het regende. En het regende binnen net zo hard het buiten. Laat ik het maar zo noemen. Zullen we eens even gaan luisteren? Goed. Zomaar onverwacht Ik ben er amper op gedacht. Krimpt mijn hart ineen als ik denk hoe wij hier samen, samen, niks apart, op een derde week zijn dag. Zomaar, zonder erg, gewoon hier samen waren. Het was niet eens mooi weer, het was niet eens zo zeer, dat we passioneel verliezen. Of heftig in de bonen waren Zomaar een moment Wat ik nou pas herken Waar ik nooit aan ben zal Het licht dat in jouw ogen valt dan Zomaar onverwacht Ik ben er amper op bedacht Krimpt mijn hart ineen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 Ik ben niet kwaad geweest, voor de baas nog wel het meest. Ik dacht bij een leven dan bij elkaar zo'n willen blijven. Samen naar Samos, of samen alleen, weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en ga je op de bank vind in wat Jordaan bij de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang. Zomaar onverwacht, ik ben er amper op bedaan. Krimpt mijn hart ineen, als ik denk hoe wij hier samen. Zomaar een moment, waar ik nou pas herken. Waar ik nooit aan werden zal, dat jij er niet meer bij zult zijn. ben een vrolijke jongen. <laughs> Zomaar onverwacht. Van Gerard van Maasakers op de uh, CD. wat is die CD ook alweer? lied. Oh ja, Lijflied, zo heet het op het theaterprogramma ook. Um, en daarmee won je dus de Annie M. G. Ja. Voordat ik het daarover wil hebben, nog even. Ga je er nou voor zitten? En denk ik, ga hierover schrijven of komt dat? Komt dat opeens? Het is een, het is een wonderlijk verhaal. Hé, wat Dirks, die kende ik uh, niet, uh, niet persoonlijk. Maar ik wist dat hij mooie dingen maakte en dat hij prachtig piano speelde. En op een gegeven moment zocht hij mij op op Facebook. En hij zegt, uh, ik, heb een, uh, ik heb misschien wel iets voor jou. En ik had hem een keer laten weten hoe mooi ik zijn pianospel vond. Maar we hadden net zelf een pianist aangenomen, Mike Rolofs, ja, die die speelde, een die net, speelde Ja, die hoorden we net. Die was mooi. Ja, en, en Harry, en Harry schoorde... speelde gitarren, en heel heel ik speelde gitaar. En dan kom ik even de derde muzikant. Wat heel is de eerste slagwerker die hier niet meedoet. Maar. En toen ben ik een keer um, bij hem langs gegaan... Uh, vorig jaar zomer. En toen heeft hij dat gespeeld. En toen... vond dat een mooie melodie. en Ik had dat opgenomen. en Toen stonden we later stonden we bij hem in huis. Hij was net gescheiden. Stonden we bij een, een wand met foto's. En er hing ook foto's bij van zijn ex-vrouw. En ik zeg wat mooi dat, dat zij erbij hangt. Dat je er niet wegstopt. Van iets van, dat is voorbij. En, uh, nee, zei hij, maar we hebben zoveel mooie momenten gehad. Ik zeg nou weet ik waar dat liedje over moet gaan wat je net hebt gespeeld. Ik voelde meteen dat dat klopte, dat het moest gaan... over de mooie momenten die wij samen hebben gehad. En dat klopt ook helemaal. En toen was ik een paar dagen in Bretagne... omdat ik daar een optreden had gehad. en Toen heb ik dat geschreven. En het was toen nog niet over? Maar je het wist... was toen nog niet uitgesproken. Maar het was wel over? Je wist het zeker? Ja. Zei hij met twijfel in zijn stem... En dat je nou met, met, met dit liedje juist die Annie M.G. G prijs wint. Ja, Hoe is ik, dat? Was, uh, ik was... Want dat is, dat is de prijs voor het mooiste theaterlied. Het he? mooiste theaterlied van 2011, ja. ja. Ik was in Zuid-Afrika toen ik het hoorde. Ik had een dag... Ik op plekken geweest waar ik helemaal geen bereik had. En een keer kwam ik wel bereik en ik kwam allerlei sms'jes in. Nou, het was al vrij snel duidelijk wat er aan de hand was. Dus die en die bellen van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En ik denk, nou dan heb ik wel een vermoeden. En de eerste die ik gebeld heb is, was Wim. Hm. En uh, ja, dan, dan, dan huil je samen. Uh, ik in Zuid-Afrika, hij in Frankrijk, waar hij nou woont. En dat dus, was, was heel. Uh... Ja, heel warm. Hoe raar dat ook klinkt. Want wat was dat voor huilen dan? Van, van verwarring, van blijdschap, van, van verdriet. Van, van, van, van wat een raar gevoel dat dit. dit liedje, dit, dit verhaal, zo'n prijs oplevert. Ja, want het is iets heel verdrietigs in zekere. Ja, en dat je daar dan... Zo gelukkig van kan worden. Ja. Hallo! Ja, dus, uh, dat is even slikken. En dan wordt dat verhaal natuurlijk ook veel bekender... door die prijs. Want het wordt vaak gedraaid, meer mensen krijgen het te horen. Ja. Is dat niet heel kwetsbaar ook? Is dat niet eng? Ja, maar ik heb al zo vaak ook in, in, in mails of reacties naar optredens van mensen gehoord... Dat, dat ze zeggen, het lijkt wel of jij mijn leven bezingt. Terwijl ik die mensen niet eens ken. En dan denk ik, wat ik meemaak is niet zo, zo verschrikkelijk uniek... Dat, dat dat nou alleen maar voor mij geldt. Dat geldt voor heel veel andere mensen ook. en Als je dan daar iets theters en moois over kunt schrijven... dan is dat alleen maar een troost voor andere mensen ook, denk ik. Maar toch gaat het over jou, het gaat over Samus, het gaat over Wim, het gaat over... Ja, daar heb ik wel over getwijfeld of Samus erbij moest, ja, maar bedoel, Daar gingen jullie ook vaak heen. Ja. Samen en Samus was wel te mooi om te laten liggen. Ja. Nee, maar ik bedoel, je, je vertelt wel wat over jezelf, ook al, ook al is het een ja, universeel thema. Weet ik. Thema. Maar dat is niet kwetsbaar, dat is niet eng. Nee, nee, nee. En je nee. was natuurlijk ook wel gewend, want ik, ik zie hier die cd uh, Achterland liggen, uh -huh. dat gaat over je vader vooral. In ieder geval er zijn er een paar liedjes over. Is, is, zit daar dan nog verschil? Is, is, is het liedje over Wim en jou... Is dat het allerpersoonlijkste of het allerkwetsbaarste? Ja, het was wel het allerkwetsbaarste wat ik ooit heb gemaakt, ja. het liedje over mijn vader en over mijn moeder ook. Um, maar dit was toch wel... Uh, je, je, dat is ook in de loop... Weet je, liedjes schrijven, en zeker als je dat 35 jaar het doet... Blijft voor mij een ontdekkingstocht. Een zoektocht, een... Uh, wat kom ik nu allemaal tegen? Wat kan ik allemaal nog? Uh, in de zin van, wat kan ik allemaal nog ontdekken? Hoe kan, wat kan ik allemaal nog onder woorden brengen? Maar die eerste LP, uh, komt er maar in, waar we het straks over hadden. Daar zit heel veel gevoel in, heel veel passie in ook. Maar niet zo duidelijk en zo bijna letterlijk als, wat ik, als het liedje wat je net hebt gehoord. Dus dat is een is een tocht wat durf ik te laten zien en, en hoe breng ik dat zo onder woorden... dat het niet gênant of particulier wordt, maar dat het ook nog iets universeels houdt. Dat is voor mij, dat is voor mij de zoektocht. En durf je steeds meer? Ja. Dit had ik waarschijnlijk twee jaar geleden nog niet gedurfd. Twee jaar geleden nog niet? Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik, toen diende het zich ook nog niet aan, maar... Um, daar moet je naartoe groeien, dat... Dit is echt geen bluffen hoor, om dat nou te doen. Dat is echt, je laat nogal wat, je geeft nogal wat prijs. En, um, ik weet ook toen we het opnamen, dit liedje, want we hebben alles opgenomen in theaters, bij, bij, bij voorstellingen. Toen, deze, op, deze opname die we uiteindelijk hebben gekozen, toen dacht ik nog halverwege het liedje: oh. We zitten er met z'n allen zo in, met z'n drieën. Als dit nou, als niemand nou maar een fout maakt. Want het was helemaal, helemaal het gevoel. Dat... Dat, dat denk je op zo'n moment al? Ja, dat Even stapte ik dus uit mijn, ja, want dan ben je, ja, precies. uit mijn rol en dacht ik dat. En, uh, en, en het is het geworden. We hebben er niks aan veranderd. En kun je dat gevoel beschrijven dan, wat er tijdens zo'n liedje ontstaat? Dan ben je met een muzikant zo... zit je zo ongelooflijk uh, op hetzelfde spoor... zonder dat je dat echt kan benoemen. Um, dat, dat is het wonderlijke van muziek. Die kan mensen bij elkaar brengen als uitvoerende, maar ook mensen die luisteren... Uh, tegelijkertijd, dan, dan ben je met z'n allen met hetzelfde bezig. En de een keer lukt dat... minder, en de andere keer lukt het beter... en soms lukt het echt zo dat alles op zijn plek valt. Dat wij, als, we in de, als de pauze begint van, de, van het podium aflopen... dat we met z'n vieren zo echt, yeah, zo staan van... wat is dit? Alles echt gewoon klopt wat dat, je met z'n vieren doet. Dat was toen ook met de andere liedjes. Ja, dat was het... toen ook met andere liedjes. Maar ja. sommige van die, soms heb je van die avonden dat dat helemaal... Uh... En dan is muziek maken zo'n feest. Zelfs zo'n liedje maken. Na 35 jaar dus die Annie smitprijs, heb je zelf ook het gevoel dat je, dat je steeds beter wordt? Als ik net zoals Sis Verdonk, wat ik in het begin zong... dan ben ik nog steeds jaloers op mezelf dat ik dat toen, toen... al heb kunnen schrijven. Um... Dus je, je blijft je doorontwikkelen. En of dat beter is, dat, zouden zeggen dat, dat wil zeggen dat wat ik daarvoor heb gemaakt minder goed is. En dat, ik haal altijd eruit wat er op dat moment in zit. En, en... Ja, maar dat kan wel steeds meer worden natuurlijk. Ja, daar komt, zit wel steeds meer in. Maar of dat dan dus beter is. En je stem? En mijn stem, die... die, die uh... Ik ben daar nu uh, blijer mee dan in het begin. Want die uh, rijper is en uh, wat heziger wordt. En ik vind dat wel mooi. Ja, ja ik, ik vind het ook mooi. Nee, ja, ik, ja. Je mag ook zeggen dat je het niet vindt. Hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, dat vind ik echt. Dus je kan nog wel even door? Hmm. Ik ben nog lang niet klaar. Ja. Zullen we even een, een andere zanger... Jouw nummer laten zingen. Want er is een, een cd gemaakt uh, waarop je, nummers voor jou staat, gezongen door anderen. Je zingt ja. daar zelf ook op in een duet met Paul de Leeuw en met ja. het Rosenberg trio. ook En er is een liedje wat ik zelf mooi vind, maar waarvan ik, waar ik, ook, ik heb nog niet gehoord, maar waar ik heel benieuwd naar ben, omdat Benny Jolink een nummer voor jou ja. ziet. Hij heeft het zelf vertaald. Van het Brabants naar het Achterhoek. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat, dat is uh, achter het. Achter de schuur, Achter de schuur, ja. Ik zie hem zo weer staan bij die opname met zijn, met zijn handgeschreven velletje papier. Ik heb dat nog bewaard, want hij heeft het uh, een vergeten mee te nemen. En dan staat hij, hij zich helemaal in te leven. En dan zie je hem ook echt kwaad worden als, als, als de tekst dat verlangt. en zo. Toen bijna de stampen zo op de vloer. En hij heeft volgens mij ook in één keer gezongen. Hij hoeft er niet meer over. Wordt hij ook steeds beter? Hè? Wordt zijn stem ook mooier en dieper? Zijn stem was wel, wel dieper en mooier, ja. Of is dit, ik, ik moet zeggen dat ik het niet helemaal zo volg... dat ik weet wat hij nu doet, maar... Maar dit was kort geleden, toch? Dit is... Uh, dit is uh, ja, een jaar of drie geleden. Ja, precies. Vier. Ja. Nou, ja. Benny Joling dus, Ja. achter de schuur. Hoop ik. Hij, hij wil even, die die cd-spelers worden ook steeds ouder... maar die worden er niet per se beter op. Maar dat komt wel goed zit in een brommer tegen de stal en lukt dan nog binnen, de tafel gedekt in alle de lubertrouw. Zie ik dan beginnen, maar het is er zo stil, er steekt je geen radio aan. En vader, die staat naar het overkleed. Moeder keek eind zo aardig aan, ze zei: Jongen, het zal niet meer gaan. De schuld is te hoog opgelopen. Jongen, het zal niet meer gaan. Wie zult erbij? Jongen, het zal niet meer gaan. En hij wil weg, iemand weg. Naar zijn plekken, achter de schuur. hem lopen, achter de schuur. Hier leren niet fluiten. En kijk met zijn vriendjes wie het te kon pissen. Hier had het zijn plexken achter de schuur. Dat is zo geweest. En met zijn dientje was het hier de eerste keer. Onbeholpen verliefd en verlegen. Hadden ze het gedaan, zo mooi en nog een keer. En toen had ze zijn dentje gevraagd of ze voorin zal. leven. Jongen, het zal niet meer gaan, want dit verdalen mooi van wie had hij gezegd. Morno wordt hij weg, hij wordt weg van zijn flexkund en van de schuur. Ziedemstel. Het te janken achter de schuur en die vlucht verdommen. Piskert met zijn hakken tegen de muur, hoe kon het zo hoog komen? Wat had hij nou, hij was nog zo vol of plan. nog een paar jaar dan zal het van hem zijn. Noodurk hem, no niks meer van, hoe had hij zo blind kunnen men? Ach, dat zomaar niet zal lopen Die jongen, het zal niet meer gaan, maar dat zie de boerderij moeten verkopen Die jongen, het zal niet meer gaan, en noem het hier weg, je moet weg van zijn pleksken en van de schuur dit wat er achter de schuur en bal dat niet Ik heb dit liedje heel vaak in Brabant gehoord, gezongen door Gerard van Maasacker zelf. Uh, nu dus door Benny Jolink. Ik vind het ook mooi zeg. Ja, het is, het is ook echt. Um, ze, ze gebruikten het al bij normaal. Maar dan zong hij het zelf niet. Maar Rolf Spanjers, dat is een Brabander die bij Normaal speelt... die zong het dan wel eens. Maar Benny had het nog nooit gezongen. Maar hij vond het zo'n mooi liedje, zei hij. Maar je verplaatst dat lied ook moeiteloos naar de, ja, naar de Achterhoek. Hè? Het zijn natuurlijk dezelfde problemen ook. Hè? Van de boerenstand. Die uh, boeren die hun bedrijf niet vol kunnen houden... door alle veeziektes die we hebben gehad... of door de schulden bij de bank en zo. Dus dat is daar hetzelfde als een Brabant. Hm. Maar hij, de, ja, hij heeft ook een achterban van en. Uh, en, en, en motorrijders en zo. Dus dat, die, dat thema was helemaal voor hem. Ja. Hoe was het verder eigenlijk, die, die, al, al die mensen die jouw nummers zongen? Fantastisch. Ja? Fantastisch. Ik, de, de, de, we hadden het net over de Annie M. G. Schmit-prijs En Annie M. G. Smit, die heb ik wel eens. Er is zo'n tweede jas hè, van de Avro. Ja. Mooi. En, en die zat af en toe te mopperen op al die tweede versies. Heb jij dat ook wel eens gedacht? Dat je denkt van nou, dat had wel wat beter gekund? Of? Ik weet niet of Annie M. Smit zelf betrokken is geweest bij de keuze van nee, degene nou, die dat haar liedjes zongen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar... ik wel. Ja, precies. <laughs> dus ik... bij, bij dit liedje wist ik ook meteen. Dat ga ik hem vragen. En bij um, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, Als ooit, Dat is een liedje wat ik samen met J.W. Roy heb geschreven. Dat moest Miss Walsgaard zingen uit België. En dat ja, is zo bloedstollend mooi. Ja, dat moet ik ook nog eens naar luisteren. Ja, dat is echt heel erg mooi. En Claudia de wil wilde een graag bij hebben. Die wilde maar één liedje zingen. Dat was Benny. Ze Mag ik dat zingen, dan doe ik mee. En, en Jacques Pouls van Rouen Herzen, die zei... Mag ik dan, kan de deur niet dicht zingen, want dat vind ik zo'n mooi liedje. Dus het, het regelde zich ook zelf. En ben je dan ook nog wel eens een beetje jaloers eigenlijk op die andere? Waarop? Nou, dat je denkt van, ah, die, die zingen het nog mooier dan ik. Nou, het zijn nog steeds mijn liedjes, ze dus <laughs> zijn ook niet zo jaloers. Nee, ze hebben heel, ja, veel, heel veel interpretaties hebben wel gezorgd... dat ik het zelf ook op een nieuwe manier ging... Uh, ging zingen, dat wel. Ik dacht, verrek, dat liedje heeft dat allemaal in zich... en dat heb ik nooit gezien. Hm. Dus dan heb ik wel heb wat dingen overgenomen van andere mensen. En dat heeft mij ook weer verrijkt. Als muzikant. Achter de schuur kon je moeiteloos verplaatsen... naar, uh, naar, naar de Achterhoek, maar het is Brabant. Alles wat jij doet en zingt... dat speelt zich af in Brabant bijna. Je bent ook... Nou, in... veel wel. Veel. Ja. ja, niet alles. Nee, maar ja. oké, okay, dan gaat het iets over Amsterdam met die, maar dat is dan weer. Ja, een, maar ook uh, een liedje wat er zich afspeelt in Rio... Ook nog, maar wel week. veel. Ja, wel veel, ja klopt. En, en, en, en, en, en, dat, en je bent ook, dat is zo'n cliché, maar wereldberoemd in Brabant. En steeds beroemder in de rest van het land. Maar Brabant is toch, je bent ereburger van Brabant. Je hebt de erepenning van weet ik welke plaats. En, uh, al, al die, uh, je, uh, hoe, hoe is dat? Wat is Brabant nou voor jou? De plek waar ik woon, de plek waar ik geboren ben. De plek waar ik de mensen snap. Waar ik uh, ik Brabanders zijn net mensen. Uh, het zijn, er zitten goede tussen, er zitten kooi tussen, er zitten lastige tussen, er zitten vervelende tussen, er zitten um, slechterikken tussen. En, uh, maar ik heb het gevoel dat ik de volksaard wel een beetje snap. En dat omdat ik ook een van die mensen ben. Um, daarom voel ik me er wel thuis. Ja. Maar het is niet, ik zal nooit Brabant gaan verheerlijken in de zin van... Dit is helemaal, dit is helemaal en ik wil terug naar Brabant ofzo. Of, uh, nee. Maar zou je kunnen zeggen dat je ook veel aan die provincie te danken hebt? Ja, ik, ik denk dat als ik, als ik in Friesland was geboren, dat ik ander soort liedjes had gemaakt. Ja. Die li deze liedjes worden wel gekleurd door mijn katholieke achtergrond ook. Door, um... ik, heb, ik, ik heb wel zo'n theorie dat de volksaard van mensen ook een beetje is zoals het landschap. Hoe rechter de polder, hoe rechtlijniger de mensen. Hoe meer bochten er in de zandpaden zitten, hoe bochtiger de mensen zelf ook zijn. En hoe minder rechtstreeks ze zeggen dat ze eigenlijk maar een klootzak vinden of zo. Dat gaat allemaal om het grote bochten. De... In Brabant? In Brabant. Of dat, dat, dat, ze, dat ze het geweldig vinden. Mijn moeder heeft dat nooit kunnen zeggen. Dat ze jouw liedjes mooi Nee, vindt. die zei dan: die, dan hoorde ik van andere mensen dat, dat ze bij mijn moeder op bezoek waren geweest. En dat mijn moeder. Dat ze ik gezegd, ja, jullie Geert is er wel... Ja, ja, ja, nee <laughs> maar, maar hij moest niet zo hard werken, of zoiets. En terwijl die mensen dan alleen maar konden concluderen... Jouw moeder is trots op jou, maar dat heeft ze mij nooit gezegd. Hoe erg is dat? Jammer, maar ik weet het wel. Dat is net zoiets als, dus, ik hou van jou. Uh, je hoeft het niet te zeggen om het ook duidelijk te maken. En je vader? Ja. Mijn vader heeft het, uh, heeft het ook nooit uitgezegd, maar dat, die, was, die had, dat was een iets emotioneler type dan mijn moeder. Die kon het iets minder goed verbergen. Ja, die kon ontroerd raken. En, uh, maar het laatste woord wat mijn moeder heeft tegen mij heeft gezegd, de dag voordat ze doodging, moest ik nog een optreden doen, en dat kon niet anders. En de laatste keer dat ze iets tegen mij heeft gezegd, was het woord succes. Hm. Mooi hè? Dus daar ontzettend ik dan mooi? maar alles... Ja, dat, vond ik, dat vind ik geweldig dat ze, dat ze daar nog aan dacht. Omdat het als een doodgaan was. Ja. Dat is wel raar spelen lijkt me trouwens. Dat was het, ook. was het ook. Ja, we hebben een aantal keer optredens afgezegd. En we dachten van nou, is het echt zover. En dan werd het weer wel beter. En, uh... In twee uur ging er een liedje zingen... Met, met, ja, bijna met je moeder, waar zou ik zeggen, want dat kan niet. Maar dat ga, nou ja, toch een beetje, beetje met je moeder ga je dat liedje zingen zo'n ding. Ja. Um, we moeten het nog heel even over overheen. Ze hebben de Brabantse Dag. Ja. Dat wilde je graag. Uh, Brabantse Dag, dat is om het zo kort mogelijk te zeggen, is een uh, is een tiendaags festival met uh, kunst en cultuur en en en tentoonstellingen, optredens en. Dat mondt uit de laatste dag in een grote optocht. Met uh, ja, het woord cultuurhistorisch. Het dekt de lading niet. Elk jaar heeft Brabantsdag een thema. Het is een hezen. Dus. En dit keer is het vreemd. En hezen ligt in de buurt van Eindhoven. Hezen ligt ten zuidoosten van Eindhoven. En op de laatste zondag van augustus is daar de dag zelf. De dag van de Brabantsdag. De optocht. En het zijn grote, 17 grote rijdende wagens. En op die wagens wordt toneel gespeeld eigenlijk. Wordt iets uitgebeeld. Met grote groepen mensen. En die wagens zijn op zich al prachtig gebouwd met echte kunstwerken. En uh, ik ben uh, benoemd tot uh, cultuurgezant van de Brabantse dag voor drie jaar. Uh, dus je moet wel reclame maken nu. Ik, nou, nee, dat, dat, was voor, dat is voor mij niet moeilijk. Want ik vind het ook geweldig. En, uh, maar is dat wel, maar, nou, ik zei het net al, uh, Ereburger van Weet ik veel wat. Ereburger oh, Ere van Brabant, erepinnig van dit. En je hebt een linkje, je, hebt, je bent heel veel geluid. Er is dus een autobiografie geschreven. Je hebt, uh, auto, nee, nee, nee, niet auto. Ah, nee, biografie, sorry. Nee, nee, nee, uh, nee, nee, biografie, er is zo, nee. Nee. Um, uh, Je hebt uh, gauw, uh, nog, nog, nog veel meer prijzen. Heb je Do, doet het je dan nog wat, zoiets? Dit, dat vond, je, dat dit, vond, dit vond ik heel erg leuk. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Om de gedachte van, van dat festival. Dat, die, uit te dragen en, en, en daar ook mijn steentje aan bij te kunnen dragen... dat vind ik prachtig. En uh, reclame te maken voor die laatste zondag van augustus... Waarin, wanneer, in, wanneer al die, die optocht door de straten van Hezen trekt. Prachtig. Komt dat zien. Met, en, en dat is omdat het zo'n mooi evenement is? dus en, ja. Dat is nog meer dan de eer? Of is dat allebei? Uh, uh, allebei. Maar vooral dat eerste. Ja. Maar al die andere dingen... Zo, ik, dat is, het lijkt me heel gek dat er een biografie over je geschreven wordt. Of ja, dat, ik, of ik vond dat, dat ook een beetje gek. Het uh, was toch een geleden van mijn zestigste. En ik denk. Hallo, ik ben nog lang niet klaar. Nee. Maar ze, die journalisten die wilden het heel graag. En uh, dat hebben ze gedaan. Maar is dat toch een gek boek of, niet, of is dat niet gek? Dat ja, lijkt... was heel raar. Mijn leven kwam in een, in een soort sneltreinvaart voorbij. En ik moest ook steeds lezen wat ze hadden geschreven. En kijken of het allemaal klopt. Maar en, je bent dan ook heel belangrijk? En, ja, maar je kan jezelf zo belangrijk maken als je wil. Ja, maar maar hier voor andere mensen, dat is moeilijker in de hand te houden. Dat is wel eens lastig, ja. Dat je voor andere mensen belangrijker bent dan... Als je bij Albert Heijn, uh, iets in zoeken bent in de schappen, dan... Uh, maar goed, dat hoort erbij. En is het leuk? Ook? Ook. Ja, <laughs> de vraag is het antwoord. Gerard, wij... Uh... Uh, we moeten dus zo even is... stoppen voor ja. Hoorspel Het Bureau. Maar om twee minuten overeen zijn wij terug. En dan, dan blijf jij zitten. Dan ga je nog wat liedjes spelen hier. En dan ja. gaan wij ook praten met luisteraars. En de vraag aan die luisteraar is... Uh, wat is uw favoriete liedje in uw eigen dialect? Dus dan hoop ik dat we uit alle hoeken van het land... En waarom? Precies, jij ja, kent het. Um, en dan, wat ik dan wel leuk zou vinden... Als mensen een klein stukje willen zingen... Of in ieder geval regeltjes willen voorlezen... Zodat we een beetje mee kunnen genieten... Wat, uh, wat er zo mooi is in die streek van het land... Uh, dus, uh, nou ja, wat is uw favoriete liedje in uw eigen dialect? 0800 0801121 0800 1121, uh, als u wilt mailen. En hashtag Casaluna voor de twitteraars. Nogmaals, wij maken plaats voor hoorspelbureau. Ik ben er erg voor dat we nu een foto gaan maken van jouw hoofd met die, met die LP-hoes. Kan dat? <lacht> dan zetten we die even op de Facebook-site. Dan kunnen mensen daar straks uh, gaan kijken. En anders zetten we de webcam nog wel even aan. Goed. Uh, hoorspel het bureau dus komt eraan. Ondertussen kunt u bellen als u iets wilt zeggen over uw favoriete liedje in eigen dialect. 0800 1121. Kazaluna ncrv.nl en hashtag casaluna. Tot over, nou zeg, 17 minuten. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het bureau.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 in catalogus van erotische literatuur. Wil jij eens kijken of daar iets voor ons bij is? Dat is wel zwaar geschud. Dat is nou een soort dogmatisme waar ik de pest aan heb. Wat is dat dan? Pornografie. Ja. En waarom heb je daar nou de pest aan? Dat vind je toch ook elke maand in seks Dat heb ik dan ook opgezegd. Ik kon het tenslotte niet meer aanzien. Wat heb je daarvoor als motief opgegeven? Niets.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 Nee, wil je dat ik hem rondstuur? Gooi me weg. Ik wil hem nog wel even zien. Gooi hem dan maar weg. Je schijnt er plezier in te hebben. Het is niet te geloven je? Moet je daar zoiets in zien? Ja, ja daar, nou, daar heb ik me ook zeer over verbaasd. <laughs> <laughs> ik vind het geweldig. <laughs> hmm. Het stort regent. Zou je niet wachten tot het wat minder wordt? Dan kunnen we wel wachten tot je een ons weegt. Ik trek mijn regenpak wel aan en mijn overschoenen. De goot loopt weer over.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 Het is alleen mijn plicht als het me gevraagd wordt, is het niet? Ja, natuurlijk. Ik verwijt je niets. Ik verwijt niemand iets. <totstuk>